Hier Boekraat boekraad met het NOS Journaal. De touringcarsector wil openbaar vervoerbedrijven helpen door bussen beschikbaar te stellen. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft dat aan staatssecretaris van Veldhoven laten weten. Volgens de branche staan momenteel vrijwel alle touringcars stil door de coronacrisis. Door de bussen in te zetten voor het vervoer van reizigers kan de druk in het OV worden verminderd en kunnen ondernemers hun verloren jaar nog enigszins goedmaken. ...zegt de branche. Een groep van 300 gestrande Nederlanders is vannacht teruggehaald uit Marokko. Het vliegtuig vertrok eerder op de avond vanaf de luchthaven van Casablanca... ...en landde kort na één uur op Schiphol. Het was de derde repatriëringsvlucht uit Marokko... ...waar nog altijd meer dan 2000 Nederlanders vastzitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft grote moeite om hen terug naar huis te halen... ...omdat de Marokkaanse autoriteiten weinig behulpzaam zijn...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 Het weer, het is namelijk helder en het koelt af naar 6 tot 10 graden. De komende dag loopt de temperatuur op en kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. needs a free We've made never seems to fade. Dreary skies colorized by a touch, fills my picture frames. Not a trace of gray. Time marches on but the drum, keeps beating. I'ma show you, I'ma show you what I'm working with Hey I'ma show you, I'ma I'm a show you what I'm hey, I'ma show you I'ma I'm I'm show, I'm, I'm show, I'm show you what I'm working with I'm walking away. Go!